met het NOS Journaal. De verdwijning van een gezin uit vroeghulpverlening en misgelopen belastingen. Het weer bewolkt en vooral in het zuiden wat regen, ook wat zon. Het wordt 8 of 9 graden. Morgen bewolking en wat regen, ook wat zon. En dan wordt het maximaal 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Jolonde van der Velden van de ANWB. In de Randstad is het langzaam rijden op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Zoetermeer en Knopend Prins Klausplein. Daar staat 7 kilometer, 20 minuten vertraging. De weg is net weer vrijgegeven. Op de A27 van Gorkum naar Utrecht, bij Knopen Lunette, 5 minuten vertraging. De spitsrook is daar afgesloten. Tot zover de verkeersin. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Van u drie van Zandvoort op zaterdag gingen we even naar de, de zuiderburen, naar België toe. Jawel. Met deze single van The Last Frequencies, yo, The Beautiful Life. CFM, Race Radio, Pit Report. We schakelen direct over naar het circuitpark Zandvoort. Wat Willem van deze heeft, hij heeft het voor ons gevolgd van 12 tot 4 uur. De final four op het circuit. En als het goed is, is de finishvlag gevallen, Willem. Ja, dat klopt helemaal, uh, Rob. We uh, hebben zojuist uh, de vier gehad van de final voor. En ja, het vernein uh, zat hem in de staart, uh, zullen we dan maar zeggen. Lange tijd was het de uh, equipe uh, uh, sluis schouten met de BMW m 4 uh, Silhouette uh, die de leiding uh, had in deze wedstrijd. Uh, ik zei eerder al, uh, zij moesten nog een pitstop opmaken. Nou, dat deden ze. Op dat moment zag het eruit uh, dat de uh, equipe uh, Van Dongen, uh, van Danny Van Dongen en uh, Meijer... met de Mercedes-SLS uh, de leiding over zouden nemen. Nou, dat was een hele korte duur, want uh, de Mercedes uh, wilde niet meer verder. Uh, nou, de BMW ging de uit en die had nog steeds een uh, eerste positie op dat moment... met een voorsprong van uh, zo'n uh, 30 seconden op de nummer 2. En dat was de Pumax uh, met Henk thuis en. Cor en die uh, gingen geven op dat moment. En, uh, ja, hoe, hoe rank kan het zijn in een 4 uur race? Uh, in de laatste twee minuten van die race uh, was het uh, Cor Euser, uh, met zijn uh, Poemax... Uh, die de leider in de wedstrijd, uh, sl de ekiep, Sluis Schouder uh, voorbij ging... en daarmee uh, de leiding overnam. En als eerste afgewacht werd uh, twee rondjes op het eind aan de viers Ik zeg twee rondjes uh, aan de leiding op het eind. En uh, dat in een race... Uh, maar liefst Door de winnaar 121 ronden weg te rijden. En dat in vier uur, Willem. Jeetje. Ja. De tijd hmm. wordt de race beslist. Ja, ja, dat heeft het wel spannend gehouden, uiteraard. En dat is altijd leuk, natuurlijk. Dan een saaie optocht. Kijken we nog even naar de kampioenschap. Van dat winterkampioenschap. Het is. Euh, euh, <nach> Momentje hoor. Toch degene ja, die, waarvan ik zei uh, dat u de titel uh, wel zou binnen gaan halen. Pim van Riet in de Seat Leon. Uh, die is de winnaar geworden in de Divisie uh, 2 en daarmee heeft hij ook uh, de wintertitel uh, uh, veroverd. Klaar zijn we dus uh, met het winterkampioenschap en we gaan ons opmaken voor het komende seizoen hier op het het Zandvoort. Uh, met uh, races uh, die beginnen met de paasraces. Oké, okay, nou in ieder geval de, de, de, de aftrap is geweest met de Final Four. En het uh, belooft een mooi seizoen te worden Wat het aan antwoord. Ja, daar gaan we wel vanuit. Er zijn weer mooie evenementen op de kalender. Uh, uiteraard uh, hebben we... Ik dacht, ergens achter in mei is dat... Uh, hebben we weer de Max Verstappen dagen. Nou, dat zal wel weer gek uit worden. maar we hebben ook de TTM. We hebben de Masters, ADAC, uh, GT... en daarnaast uh, de gebruikelijke paase en Pinkster races en finale-races van seizoen. En naast die races uh, zijn er natuurlijk veel andere activiteiten op het uh, circuit hier. Uh, met onder andere 24 uur uh, fietsrace, maar ook, en dat is uh, eigenlijk het eerste groot evenement wat uh, voor de deur staat, Is dus eind deze maand, dat is uh, de circuitrun. Ja, nee, klopt. We hopen je ook dit seizoen weer veelvuldig aan de telefoon te mogen begroeten en uh, dan wel op het circuit te mogen uh, ontmoeten. Dat gaat zeker gebeuren. Oké, okay, Willem. Hartstikke bedankt. En uh, tot spoedig bellens. Ja, Willem. Tot ja, je weet het nog niet, maar binnenkort gaan wij gewoon een eitje tikken met elkaar. Hè? Tijdens de Pasen. Ja, gezellig ja, hoor, Willem. We gaan hard doen. Ja, oké, okay, dank je. Hoi. hoi. Hoi. Dat was Willem van deze vanaf het uh, Circuit Park Zo Het circuit waar altijd wat te beleven valt. Wordt het, uh, het juist van Willem? Weer een interessant programma voor de boeg voor dit jaar. Hier is Silo Greentrans. Hij heeft een geweldige zanger, hè? deze CeeLo Cream. Hij heeft ook een keer een uh, hit gemaakt met uh, Daryl Hall en John Oates. Weet je nog, uh, Albert John die plaats? Nou, nog. Hij kent go for Dead. Hij hey, was uh, vorige week donderdag uh, het liedje van de Sidekick. Ja, echt waar? Oh. Ja, ja, ja. ja, nee, dat kan je wel verwachten. <laughs> dit was een uh, andere van hem, je hoorde fuck you. Ja, dat zei ik aan het begin van uh, dit uh, uur ook even tegen hier, moest je, je mond dicht houden. Ja. Wat we uiteraard willen voor deze van het circuit. Maar wat gaan we in het de derde uur allemaal doen? Nou, ja. We gaan zo weer schakelen met uh, Joop van Nes. Want die is voor ons aanwezig bij Duintjesveld. We verlieten hem bij een tussenstand van 10 tegen 0. 10 tegen 0. <laughs> hij, heeft nog, hij heeft nog niet gebeld. Dus we gaan kijken hoe die wedstrijd afloopt. Die zal rond de klok van kwart over vier uh, zijn einde beleven, die wedstrijd. Uh, uiteraard uh, half vijf het dier van de week. En die luistert naar, naar Mickey. Het gedicht van de week, kwart voor vijf naar... Een zwaar redactioneel overleg eh, hebben we gekozen voor De Bom is Gebarsten. Nou, dat is ook wel een spreekwoordelijke titel, hè? De Bom is Gebarsten. Goed, kwart voor vijf het gedicht van de week. Wellicht nog even een stukje Pit Report, want er is afgelopen week getraind in Barcelona op het circuit van Catalunya. Met de nieuwe Formule 1 Bolides. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook de laatste drie kwartier te blijven luisteren. En kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM. En te kijken, doe je via www.zfm-live.nl. Www.zfm-live.nl. Kijk je www -live, www -live, kijk live mee in de studio aan de tolweg 10a. Zandvoort, er goedemiddag. Leuk dat jullie allemaal luisteren. En blijf het af doen, hè? Want er komt nog heel veel mooie muziek aan, waaronder deze van Clean Dennis. Spider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 Ja, en we dachten al Joop wat uh, is het in een keer rustig geworden daar uh, vanuit uh, Duitsersveld. Ja, maar als jullie de telefoon opnemen dan kan ik ook niks vertellen natuurlijk. Oh, ja, nee, ik, ik heb de telefoon niet gehoord, hoor. Ja, net, maar... Ja, ik, ik heb wel een paar keer gebeld, want er staat ondertussen 10-3. Oh, hè huh? Ja, Zandvoort ja, is opportunistisch. Uh, iedereen gaat zijn de voren. Op dit moment staat zelfs... Kijk, er wordt weer precies op de tijd afgefloten. Uh, de keeper kwam uh, twee keer het voor de uh, Mutshaas en die werd opspeeld. En de derde keer was het uh, echt een uh, buitensteldoelpunt, Maar dat werd niet gewoon door de Arbiter. 10-3 uh, is dus hier de eindstand. Ter, dat er geen minuut bij is, ook helemaal niet nodig. Want Sanford wint gewoon heel breed hier. Uh, alleen, ja, schiet je er wat mee op? Ik ben bang voor niet. Volgende week komt de SCW op visite. En dat wordt een hele andere wedstrijd. De SCW is toch wel een stevige ploeg. De Sanford heeft daar verloren. Uh, met uh, 3-2. En daar 2-0 voorsprong. En dat, uh, dat wordt... Uh, uh, dag Jan. Eh, dat wordt dan een hele andere pot. Eh, Uno dat is eigenlijk niet waard om in deze derde klasse te spelen. Zoals in die derde, derde klasse niet. Eh, Sanderfoort moet eh, gaan proberen om een goed team samen te stellen om volgend jaar te gaan presteren. En eh, we zullen wel merken wat er allemaal gaat lopen. Oké, okay, nou we horen het van Joop Fris. Inderdaad, de eindstand van de wedstrijd 10 tegen 3. We hebben het over SP Salvoort tegen Uno VV1. En hier is Billy Joel. van Jan Fris Een mooie overwinning voor Sv Sanfoort vandaag. We hebben het over Sanfoort 1 tegen UNLV1. Eindstand van die wedstrijd, mocht je het even gemist hebben, is 10 tegen 3. Nou, de veteran Eens ze voetbalde ook vandaag uh, trouwens, uh, Albert-Jan. Ze speelden ook thuis tegen Hillegom. Eindstand van die wedstrijd is 2 tegen 1. Dus ook een overwinning voor Sv Sanfoort. Ja. Groot feest op Duintje. Dus ja, dat de... denk ik ook. VFM Race Radio Pit Report. Jij inmiddels eh, tien voor de half vijf geworden. We gaan het doen, de pit reports. Ja, alle Formule 1-auto's zijn inmiddels uitgepakt... en hebben hun eerste week training in, op het circuit van Catalonia in Barcelona erop zitten. Maar voormalig Formule 1-coureur Jan Lammers is keihard eens in zijn oordeel... over de nieuwe wagen van Max Verstappen. Ik vind die high fin niks, al dus Lammers voor de camera van Telesport. Het haalt die mooie lijnen uit de auto. Het lijkt van de achterkant wel een Indycar of een Dakar-auto. Ik vind het waardeloos en ik moet de eerste nog tegenkomen die hem wel mooi vindt. Nou, de smaken verschillen. Lammers stelt dat het afwachten is wat, wat Max Verstappen dit jaar kan doen in zijn Red Bull. De ambities zijn er, maar is de auto wel goed genoeg? Als Max bij het topteam zit met de, de topauto, dan wordt hij wereldkampioen. Of dat dit jaar al zo is, daar zullen we nog even geduld voor moeten hebben. Al dus Jan Lammers. Gaan we terug naar afgelopen woensdag. Op de Formule 1 coureur Valerie Bottas heeft afgelopen woensdag... op de derde testdag van het circuit van Catalunya en Barcelona de snelste tijd gereden. De bij Mercedes debuterende Finn opvolger van de Duitse wereldkampioen Nico Rosberg... was 0,2 seconden sneller dan Sebastian Vettel. De Duitse oud-wereldkampioen reed uiteraard in een Ferrari. De derde plaats was voor Daniel Ricciardo. De Australische teamgenoot van Max Verstappen reed die woensdag in zijn Red Bull. Zijn achterstand op Bottas was 1,4 seconden. Gaan we naar de donderdag. Max Verstappen heeft er een productieve ochtend op zitten op deze donderdagochtend in Barcelona. Op een opdrogend circuit in Barcelona reed de Limburger van Red Bull 43 ronden. Het ging niet verkeerd. Met het natte circuit is het een beetje anders allemaal... al dus Verstappen tegenover Verstappen.nl. De baan was natuurlijk niet zoals eerder... maar omdat je met de regenbanden weinig grip hebt... maar we hebben aardig kunnen testen. De laatste dag van de eerste testweek in Barcelona... begon op kunstmatig nat gemaakte baan. Dit om nieuwe regenbanden en intermediërs van Pirelli te kunnen testen... Verstappen had aan het eind van de dag de tweede tijd gereden. De Nederlander bleef alleen achter Kimi Räikkönen... En Verstappen reed zijn snelste rondje in 1.21.7. En Räikkönen noteerde een beste tijd van 1.20.872. Lewis Hamilton en Valérie Bottas konden zich donderdag niet bij de snelste coureurs meten. Mercedes kampte de afgelopen donderdag met technische problemen. En last, overal, de, de, wat vond men van, bij Red Bull van de eerste week? Deze testweek in Barcelona. Bij Red Bull is men redelijk tevreden de afgelopen testdagen... op het circuitpark van Barcelona. Hoofdrace engineer Guillaume Rocquelin kijkt optimistisch vooruit. Al met al was het een goede test. Ja, we hebben wat probleempjes gehad die ons wat tijd gekost hebben... maar het fundament van de auto is goed. Hij is stabiel, de balans is in orde en het gevoel erbij is goed. Al dus Rocquelin op de website van Verstappen. Dit is een mooie basis voor volgende week... waarin we race-simulaties willen afwerken en aan de slag gaan... met de optimale afstelling. Maar eerst gaan we weer even terug naar de fabriek... voor een intensief weekendje huiswerk. Max Verstappen van de nog te vroeg om te zeggen... waar Red Bull precies staat ten opzichte van de concurrentie. Maar de Nederlander heeft het gevoel dat het team op de goede weg is. Ik vind het wel mooi dat het weer begonnen is, Albert-Jan. Eind van de maand, hè? Zem is het. Hey, ik op kan er niet op wachten. Geweldig. Ergens in Amsterdam...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 We'll This... To me, you set me free, you set me free. Nou, dat gaat niet gebeuren als de bom is gebarsten. Nou, daar hebben we het zo meteen om uh, kwart voor vijf al even over. Hey, hey. Tijdens het uh, gedicht van de dag. Je hoort de bodjords en everything I own. Ja, we hebben weer een uh, kakelvers dier van de week al, Bert jan Ja, en die luistert naar Mickey. En het is een gecastreerde kater. En hij zal zichzelf even aan u voorstellen, luisteraars en kijkers. Hallo, ik ben Mickey. Een mooie gecastreerde kater van ruim 13 jaar. Ik ben in het dierentuin gekomen omdat mijn baasje ging verhuizen naar een flat. En ik kon toen helaas niet mee meer naar buiten toe. Ik ben dus op zoek naar een nieuw thuis waar ik naar buiten kan. Als ik eenmaal gewend ben, vind ik het ook fijn om te knuffelen. Ik ben kinderen vanaf tien jaar gewend... en jongere kinderen moet ik eerst even kennis mee maken. Honden maken, uh, kwamen altijd bij ons op visite en dat vond ik prima. Zo bij. Wie heeft een fijn huis voor mij waar ik rustig oud kan worden? En waar verblijft Mickey? Mickey verblijft momenteel in het dierenthuis... Kermeland, Keesomstraat 5, te Zandvoort. En een telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888. Kijk ook even op uh, de website www.dierenthuiskermeland.nl. Want ook Mickey verdient een thuis. Het dier van de week bij CFM, Mickey. Dus ga voor Mickey of de andere leuke dieren... naar het kenneme Dierentuin, Keesomstraat, nummer 5. Zoals uh, Albert Jan net al zei. Ja. <laughs> hij is inmiddels gearriveerd, Fred, hij is hey. er weer. Hey Fred, ik naar 5 uur entertainment <laughs> for you. En mijn collega Albert J. Vos is eigenlijk een echte allrounder, Ja, multitasking. Hij is ondertussen met de radioshow bezig... en volgt ook het WK Allround. Je kan ook alles tegelijk, hé, Albert Jan. Ja, multitask. Je ja. zegt het, zegt het juist. Ja. ja toch? Want ja. de WK voor de dames, hoe staat dat ervoor? Nou, op dit moment zijn er natuurlijk de, de, de vijf kilometer aan de gang van de heren. En Sven Kramer moet nog starten. Maar de dames zijn klaar op de eerste dag. En Wust staat daar in het algemeen klassement op een verdienstelijke tweede plaats. Mm. De eerste dag van het wk Allround in Hamar is, is volgens een scenario verlopen. Dat wordt afweek van het vertrouwde. Niet vijfvoudig wereldkampioen Irene Wüst... ...nog Martina Sablikova... ...maar Mihu Tagagi gaat aan de leiding. Heb ik weer, hè? Miho Tagagi gaat aan de leiding. De Japanse won net als vorig jaar de 500 meter... ...en hield knap stand op de 3000 meter. Wüst werd tweede op de 500 meter... ...en leek op de 3000 meter... ...op weg naar de macht te grijpen... ...maar stortte in de slotfase in... ...en werd achter Sablikova... Uh, tweede, ze, mo ze moet op de 1500 meter 0,61 seconden goedmaken op Tagagi. En Antoinette de Jong is derde in het klassement... voor titelverdedigster Sablikova. Wordt morgen vervolgd. Oké, okay, tot zover inderdaad het WK rounds We gaan ons opmaken voor het gedicht van de dag. Ah, oh, wat sneu. De bom is gebarsten. Maar eerst Winnie Houston. Can't explain, but you tell me you got a way that you're making me feel I can do, I can do anything Dus hebben wij nog even NPO 1 aanstaan? Dan zie je die commercial van de NS, weet je wel? Lekker met de trein naar Zandvoort. Nou, dat kan je morgen dus wel vergeten, want Word, er wordt gewerkt aan het spoor. Dus morgen geen treinen richting Zandvoort. Dus moet je weer even een dagje langer wachten tot, uh, tot aan maandag. Nou, ga je met de bus, dat kan wel. Met de bus, uiteraard. Ja, Gezellig goed. dit weekend. Uh, weer heel veel te doen, ook morgen hier in Zandvoort. Het is tijd voor het gedicht van de dag.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 en jouw lippen rood gekleurd. Zogenaamd naar jouw vriendinnen. Maar wat is er nu echt gebeurd? Had jij, had jij toen al iemand anders? Loog je mij dan alles voor? En toen jij vannacht zijn naam zei... Toen, toen dronk alles tot mij door. Ja, alles tot mij door. De bom, de bom is nu echt gebarsten... Het is over, het is over en uit. Je hoeft niet te janken, want dit is mijn besluit. Het heeft echt geen zin. Je hebt het verdiend. Nee, nee, ik trap er niet weer in. En ik wil je, ik wil je nooit, maar dan ook nooit meer zien. Weer een heel triest verhaal, hoor, Albert Jans. Tjonge, jonge, jonge, jonge. De tranen in mijn ogen bij het gedicht De Bom is Gebarsten. Al wat sneu. Ja, we gaan hem wel draaien, hè? Het gedicht gebaseerd op deze van Stef Horn. En De Bom is Gebarsten. Alvast een klein beetje in de stemming komen voor. Dat is zo dadelijk entertainment voor jou. Na vijf uur bij CFM. Ik heb van niemand zo gehouden...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 Ja, John, de bom is nu echt gebarst, hoor. We ja. je oh, hier een sneu zo uh, aan het einde van dit programma, Albert Young. Ja, nou, dat andere gedicht is net zo mooi, maar dat mocht niet. Nee, dat werd <laughs> even gecensureerd om het lacht. zo maar te zeggen. Ja, wat een gevoel dan, hè, als de bom is gebarsten. Oh, wat een dat een, is wel lach. wat vrolijker, hoor, want hier is I Care and What a Feeling. First, when there's nothing but a Your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride in a world. Ja, ik dacht net even van... het wordt wel heel erg stil in de studio van maar aan de Tolweg niet Maar dat klopt ook, want Harry die had er absoluut geen zin meer in. Met de uh, Water Feeling. Dus vandaar nog even een stukje gedraaid van deze van Elferveel. En Big in Japan. Zo entertainment voor jou. Hij zit weer uh, aan de tafel. Goedemiddag, uh, Fred. Goedemiddag. Zo, wat ga je vanmiddag allemaal doen, jongen? Ja, lekkere muziek. Draaien. Echt waar? Ja, echt waar. En dat is... Ja. Ja, uh, weet ik niet. Heel heleboel boel, Heleboel. heleboel. Oké. Okay. Nou, we gaan iemand bellen in ieder geval. Ja, Met dat vind de, ik wel een ja. primeur. Ja, ja dat is uh, Frans Joostink. En uh, hij heeft het over zijn nieuwe single. De laatste keer. De ja, de laatste keer. De nieuwe single. Ja. Zeg dat wat over hem of over het nummer. Ja, ja, ja, ja. ja. ik weet het niet. Dat, dat gaan we afwachten. Dus. Oké, we gaan het horen zo dus dadelijk na vijf uur. Heel veel plezier, Fred. Ja, dankjewel. We maken er wat moois van. Ja, zo is ja, het. Gaan we doen. Nou, wij hebben morgen een dagje vrij trouwens, uh, op Albertjoel. Ja, collega Anders Sandbergen uh, neemt de honneur zwaar. Morgen dus dat wordt op zondag, morgen tussen twee en vijf uur. Hele fijne zaterdagavond. Bedankt voor het luisteren. En volgende week, dan zijn we er gewoon weer. Zeker weten. Tot dan. Dag. Doei, doei. Some things in love are bad. They can really might you made. Other things just might you swear and curse.